De ondergrondse kwekerij was zo moeilijk toegankelijk... dat de gemeente een sloopbedrijf inhuurde om de vloer open te breken. De eigenaar van het pand in Ierseke is aangehouden. De leider van de Nigeriaanse terreurgroep Boko Haram... kondigt in een video op internet meer aanslagen aan. Aangenomen wordt dat imam Shekau met deze videoboodschap... probeert zijn leiderschap binnen Boko Haram te versterken. Volgens diplomaten is de terreurgroep aan het versplinteren. In Nigeria is het al een tijd onrustig, onder meer door aanslagen door de islamitische groep. Boko Haram wil met geweld alle christenen uit het noorden verdrijven. Volgens de regering zijn alleen de afgelopen week 68 mensen omgekomen door religieus geweld. Eind december heeft president Jonathan voor delen van Nigeria de noodtoestand afgekondigd. Sommige grenzen zijn gesloten. In Pakistan zijn veertien militairen in een hinderlaag dood. Dat gebeurde in de provincie Balochistan, een van de armste provincies van het land. Het konvooi van militairen werd, werd eerst geraakt door martiergranaten en daarna openden de, de militanten het vuur. Wie er achter de aanslag zit is nog onduidelijk. In Balochistan zijn steeds meer militanten actief die banden hebben met Al-Qaeda. Maar er zit ook een gewelddadige afscheidingsbeweging.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 De temperatuur daalt tot ongeveer 7 graden. Morgen begint droog, maar later komt de bewolking en regen. Het wordt dan een graad of 9. In het weekend wordt het geleidelijk kouder, met kans op nachtvorst. Tot zover het NOS-journaal. ANWB Verkeersinformatie. Files op de A4 Amsterdam richting Delft tussen Dorp en Leidsendam... staat 2 kilometer door wegwerkzaamheden.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 Binnen zit kleding voor lak. De kranten stonden er vanochtend vol van premier Rutte die in een zaal vol studenten lucht- en ruimtevaarttechniek... in gesprek ging met een gewichtloze André Kuipers. De campagne is voor de premier blijkbaar al begonnen. En hij heeft wel een heel symbolische manier gekozen om te laten zien waar het zwaartepunt wat hem betreft komt te liggen. Bij de strijd om de gunst van de zwevende kiezer. Goedenavond, welkom bij het Oog op Woensdag. Niets lijkt meer heilig voor het CDA. Zelfs niet het tot voor kort onaantastbaar geachte heilige huisje van dit kabinet. De hypotheekrenteaftrek. Nou ja, in de toekomst dan. Richard Dawkins geeft morgen een lezing in Groningen. Straks een gesprek met twee wetenschappers over de sterke en zwakke punten van deze evolutiebioloog. Die een kruistocht voert tegen religie. Kan een antidepressieve, met name het middel Ceroxat geweldsuitbarstingen veroorzaken? Het wordt onderzocht. Een bevestigend antwoord zou een dubbele moord in Buffalo in een ander daglicht zetten. En om 5 voor 12 weer een gedicht uit de top 100 van de Turing Nationale Gedichtenwedstrijd. Maar eerst een overzicht van het nieuws van vandaag. Woensdag 11 januari. Miljarden extra zijn er uitgegeven aan onderwijs en politie. En het heeft maar bar weinig opgeleverd. Dat zegt het Sociaal-Cultureel Planbureau. De CITO-scores zijn niet omhoog gegaan... en meer boeven zijn er ook al niet gevangen. Ik denk dat we wel, dat we wel waar voor ons belastinggeld krijgen... maar misschien uh, wat minder dan we denken. Maar ho even, zegt de politiebond... dat onderzoek van het SCP is wel heel beperkt. Politiewerk kun je niet alleen afmeten aan volle of lege cellen. Wij lezen bijvoorbeeld niks over de inzet van politie bij evenementen... waardoor die dingen veilig verlopen. De inzet bij voetbal, waardoor dat veilig moet verlopen. De inzet van preventieve acties van wijkagenten en collega's die daar bezig zijn. Geen woord daarover. En ook het onderwijs heeft het een en ander aan te merken. CITO-scores zijn niet voldoende om voor- of achteruitgang te meten. De afgenomen werkdruk telt ook mee. En wat dacht je van kleinere klassen? Deze schooldirecteur vermoedt sinistere motieven. Er moet bezuinigd worden en nu gaan we aangeven... nou, het heeft geen zin gehad dat we zoveel geld instaken. Dus daar kan best wat van af, want het levert toch geen kwaliteitsverbetering op. Dit SCP-onderzoek zou dus de geesten rijp moeten maken... voor extra bezuinigingen op onderwijs en politie. Als je de onderzoeker hoort, zou daar best eens een kern van waarheid in kunnen zitten. Als er zoveel geld gedurende zoveel jaar bij kan komen... zonder dat dat, dat bemerkt wordt bijna, dan kan er misschien ook al een tandje af... Onvolledige onderzoeken met vaststaande uitkomsten. Daar kunnen ze in Syrië over meepraten. Een van de waarnemers van de Arabische Liga deed een boekje open. Volgens hem dienen de waarnemers het Syrische regime... en zijn ze niet onafhankelijk. Hij zag met eigen ogen hoe bewijzen van misdaden werden genegeerd. De waarnemer beschrijft verkoolde lichamen, tekenen van marteling... en de alom aanwezige sluipschutters... En terwijl president Assad zich vanmiddag in Damaskus liet toejuichen... door aanhangers, vielen er opnieuw doden. Dit keer was er een Franse journalist onder de slachtoffers. Een Nederlandse journalist raakte licht gewond. De opstand heeft tot nu toe aan zeker 5000 mensen het leven gekost. 400 daarvan zijn omgekomen sinds de waarnemers met hun werk begonnen. Kernfysicus is een levensgevaarlijk beroep in Iran. Opnieuw werd er een vermoord. En alle Iraanse vingers wijzen naar het Westen. Whether it is Israel or not, there are Iranians inside Iran that are helping this type of assassination. Israël zou eerder betrokken zijn geweest bij aanslagen op Iraanse wetenschappers. Op die manier proberen ze het nucleaire programma te saboteren. Maar het gaat ze niet lukken, al deze overheidswoordvoerder. I'm wondering what uh, Tel Aviv, London and Washington's game is for doing this. Uh, because they know exactly that this is counterproductive. Een van Israëls hoogste militairen hintte gisteren al op onconventionele acties tegen het Iraanse regime. Deze week werd bekend dat Iran een nieuwe fabriek heeft geopend voor het verrijken van uranium. Moordenaar, schreeuwde de Peruanen buiten de rechtbank. En dat woord was gericht aan Joran van der Sloot. Die bekende dat hij Stephanie Flores om het leven heeft gebracht. En daar heeft hij enorme spijt van. Ja, de ben echt. ik gehoord van wat ik heb yo Ik he voel me siento muy maak. Ja, contact met Marcel Hanen, journalist. Hij was in de rechtbank aanwezig. Marcel, hoe oprecht klonk dat berauw? Ja, het fragment dat jullie net uitzenden, dan kun je horen dat hij drie pogingen nodig heeft om het woord spijt foutloos in het Spaans uit te spreken. Dus het was wel een zoveel geregistreerde zin die die, die, die uitsprak, maar het kwam er niet erg, erg oprecht uit, moet ik zeggen. En na afloop van de zitting viel mij vooral op de Van der Sloot breed lachend, ze raadsman goed en eigenlijk lachend het pand, eerlijk gezegd. Ja, en hoe gedroeg hij zich verder bij die zitting, behalve dan die paar momenten van lachen? Ja, het... Nou, hij maakt een beetje onhandig indruk, eerlijk zeggen. De peruane klagen er ook over dat hij geen spijt betuigt. Want, ja, formeel dan wel, maar het, het helpt natuurlijk als jij zou zeggen... Van dat hij echt ontzettend kapot is van wat hij heeft gedaan en zo. En dat, dat kan de rechter inderdaad de overtuiging geven dat het, een, dat het een ongelukje was. En dat zou in zijn geval zeer gunstig zijn. Want dan kan de rechter afwijken van die eis van 30 jaar... en hem een straf geven van, zeg ik, 20. En dan zou je daar maar twee dagen van hoeven uit te zitten. Dat scheelt natuurlijk een slok op een boel voor zo'n man. Ja. Goed, hoe gaat het nu verder? Wat staat hem nu bijvoorbeeld te wachten? Ja, het ligt eraan. Het, het, vrijdag wordt er nu, hoe dan ook vonnis geweest, dan wordt zijn straf bekend. En als de rechter nogmaals gelooft dat hij werkelijk, uh, nou ja, dat hij, dat hij spijt heeft, dan kan ze ja, naar believende straf opleggen. Het zijn drie vrouwelijke rechters, dat blijft ik een beetje pikant vinden in dit mm. geval. Maar um, tot nu toe werken die rechters ook niet echt de indruk... dat ze op de hand zijn van Van der Sloot, zodat dat al mogelijk is. Dus ik, ik denk toch dat hij dat gokt Ik uh, hoopt dat hij een kortere straf krijgt. Krijgt hij dan toch een straf van 30 jaar... dan heeft hij overigens nog steeds de mogelijkheid om in beroep te gaan. En dan kan alsnog zo'n echte strafzaak beginnen... waardoor inhoudelijk het proces uh, ja, op gang komt, zeg maar. Juist. Nou, oké. Okay. Laten we eerst vrijdag afwachten. Dankjewel. NRC-journalist Marcel Hanen. Dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. Wat staat er morgen in de krant? Mariel Hageman. Nederlandse hackers werken aan een manier om anoniem beveiligingslekken... te kunnen melden aan bedrijven en overheden. Ze zijn bezig met de oprichting van een platform... dat voorlopig de naam Hackerleaks heeft meegekregen, meldt de Volkskrant. Volgens de initiatiefnemers is zo'n platform nodig... omdat hackers die te goeder trouw lekken opsporen en melden... nu nog vaak worden vervolgd voor computervredebreuk. Om beveiligingslekken te kunnen aantonen... moeten hackers vaak inbreken op computers en daarmee overtreden ze de wet. Dat gebeurde pas nog bij het Utrechtse popodium Tivoli... dat aangifte deed tegen een hacker die een lek had blootgelegd in de website. Vorig jaar deed de PvdA een voorstel om een klokkenluidersregeling in het leven te roepen voor hackers die te goede trouwlekken aantonen. Maar daar is weinig meer van vernomen, zo valt te lezen in de Volkskrant. Jongeren die een gevangenisstraf moeten uitzitten, oordelen positief over hun tijd achter de tralies. Ze voelen zich doorgaans veilig, hebben weinig last van stress en zijn over het algemeen tevreden over het aanbod van activiteiten. Dat valt te lezen in Trouw, dat bericht over een onderzoek van het ministerie van Justitie dat morgen verschijnt. Onderzoeker Van der Laan zegt dat het belangrijk is dat jongeren positieve ervaringen opdoen tijdens hun detentie. Ze zijn dan gemotiveerder om mee te doen aan programma's waarmee wordt voorkomen dat ze in herhaling vallen. Toch is het volgens de onderzoeker ook weer niet zo dat de jongeren hun tijd in de cel een pretje vinden. Ze vinden het heel lastig dat ze zich maar naar een strak gevangenisregime moeten voegen. Voormalig dutchpet commandant Tom Karremans hoopt dat het Openbaar Ministerie snel een beslissing neemt over mogelijke vervolging. Zijn advocaat Knoop, zegt in Spits dat Karremans al lange tijd in onzekerheid wordt gelaten door het OM. Dat bevestigde vandaag een bericht in Vrij Nederland dat er binnenkort gesproken gaat worden over mogelijke strafvervolging van de commandant en twee collega's. Vrij Nederland trekt daaruit de conclusie dat het openbaar ministerie serieus overweegt om karremans voor het gerecht te dagen. Maar advocaat Knoops noemt de berichtgeving suggestief. Volgens hem kan het op een na bespreking van de zaak ook tot een heel andere conclusie komen. De predikantenvakbond is in rep en roer. In Zwolle is sinds kort een predikant actief... die niet betaald wil worden voor zijn werk. Maar een predikant die zijn kerkelijke diensten gratis verricht... is een bedreiging voor de beroepsgroep... en een oneerlijke concurrent voor andere dominees... zegt de directeur van de predikantenvakbond in Trouw. De 44-jarige dominee Van Putten gaat in deeltijd aan de slag. Zijn inkomen verwerft hij uit zijn andere deeltijdbaan... als directeur van een bankfiliaal. Over zijn nieuwe nevencarrière zegt de predikant... dat hij deze functie vooral ziet als een roeping. De vakbond komt voorlopig nog niet in actie... omdat de Zoolse dominee een uitzondering is. Maar de bond vindt dat de gemeente een predikant dient te onderhouden... en moet zorgen voor een goed inkomen en een huis. Met de huidige prijzen aan de benzinepomp is het moeilijk voor te stellen... dat de tankstations onderling in een moordende concurrentie zijn verwikkeld. Marktleiders Shell en BP zeggen dat ze niet meer dan 1 cent winst maken... op een liter benzine. En daarom gaan ze nieuwe wapens inzetten in de strijd om de klant. Zo valt te lezen in de Telegraaf. En die wapens zijn gratis internet, nieuwe spaarprogramma's en vooral een schoon toilet. Shell belooft hippe, frisse toiletblokken. Met ruime aandacht voor moeders en kinderen en minder valide. Ook krijgen steeds meer tankstations een service zaterdag... waarbij er weer pompbedienden zijn die tanken en het oliepeil controleren. Andere zaken die de automobilist moeten lokken zijn verse broodjes en meer gezonde etenswaren. Maar Shell verzekert dat de gehaktstaaf zeker blijft. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Home again, home again. One day I know, I feel home again. Born again, wrong again One day I know I feel Strong again, I lift my head Many times I've been told All this talk will make you old. So I'll close my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 So I close my eyes and a I feel strong So my Look on. Home again, Michael Kiwanuka in Groot-Brittannië, uitgeroepen tot het meest belovend talent voor het komend jaar. In Syrië mocht een groep westerse journalisten vandaag rondkijken in de stad Homs. Die groep raakte betrokken bij een beschieting... en de Franse verslaggever Gilles Jacquier kwam daarbij om het leven. De Nederlandse fotograaf Steven Wassenaar was daar ook bij. Dag, Steven. Ja, dag, hallo. Wat, wat gebeurde er precies? Uh, nou, we zijn ongeveer om half jaar aangekomen in Homs... en toen werden we rondgeleid uh, door een groep uh, uh, van het leger, van de politie... en burger en militia... En uh, we zijn naar een wijk gebracht waar iedereen, alle journalisten, daar met twaalf journalisten een uh, reportage kon maken. Dus met uh, tv, radio en uh, schrijven en pers. Ik was aan het fotograferen. En toen werden we ergens heen geleid waar voor, voorheen de bomaanstrak op school zou hebben plaatsgevonden. En net toen we daar aankwamen ging het eerste mortier uh, werd uh, afgeschoten op een dak wij. En uh, toen begon iedereen een beetje weg te rennen. En uh, toen gingen de tweede, derde en vierde motier af en de laatste... Ja, die raakte eigenlijk uh, onze groep. Want uh, in meer journalisten zat ik in de gang van een, van een gebouw. En uh, die, die motie kwam vlak voor, uh, voor de gang uh, buiten het weg. De keer, die was meteen dood. En, uh, ik was licht gewond, ik ben in naar boven de trap opgevlucht. Uh, mijn gezicht bloedde. Dus ik wilde, ik wilde niet de straat op, ik wilde weg. Mm -hmm. En uh, ja, daarna was een gigantisch gegil, en uh, gekrijg, en overal bloed. En, uh, en, en hoe goed kende jij die Franse collega? Nou, ik ken hem niet goed. Uh, ik is toch eens sinds twee dagen wil uh, ik al op, want uh, wij zijn maandagavond aangekomen in Damascus. Hm. Mm. Hey, en, en, en hoe is de situatie nu? Hoe is het nu met jullie? Ja, we zitten in een hotel. Het uh, hotel moet op zich heel goed uh, bewaakt zijn. En uh, maar ze net is het hotel geschoten. En uh, toen vluchten uh, de journalist een kamer in. Uh, ja, dat is op zich verbazingwekkend, want het hotel ligt uh, absoluut niet in de buurt van uh, een wijk waar normaal gevlochten wordt. en uh, Het is heel goed bewaard. dus we uh, nou, weten niet precies wat er allemaal gebeurt hier. Maar wat denk je dat er aan de hand is? Hoe verklaar je dat? Uh, nou, ik heb daar even idee over, maar uh, ik wil, uh, en dat hebben alle zo licht afgesproken, dat uh, we willen eerst allemaal als serie uitvoeren, echt gaan uh, duiden wat hier precies is gebeurd. Ja, yeah. Nou zijn jullie daar op uitnodiging van de Syrische overheid, toch? We waren al een aantal weken bezig om een partij voor te bereiden over Syrië. Maar we wilden ze dat syrië Libanon doen. En toen kwam ineens een uitnodiging van de Syrische overheid, van een organisatie, een christelijke organisatie. Die ons wilde laten zien dat het allemaal, dat het allemaal leugens waren dat het in de weg verscheen. En wij dachten: van nou dus één, de eerste weken is het wel leuk, dan dus zien we het officiële verhaal. Dan gaan we daar nog gewoon de, de oppositie twee weken lang doen. En we hadden natuurlijk nooit gedacht dat uh, juist die eerste week uh, zo gevaarlijk zou zijn. Nee, want, want de vraag is natuurlijk, wat is zo'n bezoek, zo'n rondleiding waard hè, als het georganiseerd wordt door de overheid? Ja. Nou ja, goed. Uh, dat, ja, goed dan, kijk, die is dus Gisteren hebben we in Damascus uh, rondgelopen. En uh, ook heel goed uh, begeleid. En uh, er gaan mensen spontaan naar ons toe om te zeggen dat ze af zijn gaten. dat ze. Dat ze, dat ze, als ze, hadden, dat ze ...dat de regering dicht moest, dat het uh, uh, regime was dat kinderen doden, dus ...mensen die koken voor woede in Syrië, ...die zijn bereid alle risico's te nemen om het journalisten te vertellen... ...ook als je op zo'n officiële reis bent. Dus er zijn al heel veel, uh, op één dag hadden we al heel veel, uh, heel veel verhalen bij elkaar... ...van mensen die dat gewoon spontaan aan ons op straat gaan vertellen... ...en een hele grote risico's nemen om dat te doen. Uh, dus het is duidelijk dat uh, de façade van het regime scheur vertoont... ...en dat zelfs als de journalisten uitnodigen... ...dat we uh, dat, dat die scheuren niet meer kunnen bedekken. Nee, duidelijk. Oké, okay, nou, dank je wel voor, uh, voor, voor dit verhaal... ...en, uh, en uh, wees voorzichtig voor zover mogelijk. Ja, dat probeer je goed uh, terug te gaan <laughs> Oké, okay. Steven Wassenaar. Door naar eigen land. Er is een CDA-commissie onder leiding van Aartjan de Geus... die door het leven gaat als het strategisch beraad. Ingesteld om een toekomstvisie voor het Christendemocratisch appel te formuleren. Op het partijcongres van 21 januari zou dat strategisch beraad zijn ideeën presenteren. Maar de grote lijnen zijn inmiddels al bekend geworden. Ik ga over praten met parlementair redacteur Hans Andringa... Hans, heeft er iemand gelekt of is het een bewuste strategie van het CDA om de geesten rijp te maken? Nou, ik denk dat het, uh, het lekken een bewuste strategie is. <laughs> uh, vaak komt het voor bij, bij uh, grote beslissingen of grote veranderingen. Uh, ja, is dit een beproef, beproefd recept? Je gaat lekken. Op die manier uh, lok je reacties uit. En die reacties die kan je dan uh, alweer gebruiken, omdat je plannen officieel nog niet bekend zijn. Dus je kan die kritiek dan weer verwerken zonder al te veel gezichtsverlies. Want officieel is het toch nog nooit gepresenteerd, al die plannen. Duidelijk. Nou ja goed, het wordt de 21ste januari gepresenteerd. Maar wat zijn de opvallendste punten die er tot nu toe zijn gelekt? Nou, volgens het CDA moet er toch echt gewerkt gaan worden aan een ambitieuze hervormingsagenda. Uh, dat moet je lezen als, uh, je moet niet meer bijvoorbeeld gaan bezuinigen met de kaasschaaf, hier een beetje vanaf en daar, maar je moet de zaken echt structureel gaan veranderen. Bijvoorbeeld uh, die heilige hypotheekrenteaftrek. Nou, het was al wel duidelijk dat de meningen op dat terrein uh, gaan schuiven. Je ziet ook in dit CDA-plan dat ook zij willen dat op termijn daar veranderingen worden doorgevoerd. Uh, een ander punt, de WW-uitkeringen. Die krijg je nu nog uh, een jaar of drie. Er wordt al lang gepraat om die duur te verkorten. Om veel meer druk te leggen bij mensen om een nieuw werk te vinden...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 Nou, dat geloof ik eerlijk gezegd niet. Ik denk veel eerder dat het CDA weer terug wil naar het voor die partij vertrouwde midden. Ja, ja. Nog even over die uh, hypotheekrenteaftrek. Want uh, uh, goed, die wordt dan nu onhoudbaar geacht, althans in de toekomst. Um, maar goed, balkenenden maakten daar de afgelopen verkiezingen nog een breekpunt van. Ik bedoel, daar kan je toch niet zo van de ene op de andere dag als het ware uh, van, van gedachten veranderen of wel? Nou, blijkbaar kan dat wel. Kijk, het besef was er al heel lang bij alle partijen... dat dat hele systeem van die hypotheekrenteaftrek... zijn doelen lang voorbij was uh, geschoten. Mm. Want veel mensen die dachten gewoon... ik krijg geld terug, dus ik kan een hogere hypotheek nemen. En die regeling die kost wel ieder jaar heel veel geld. Uh, de schattingen zijn dat dat zo rond de 12 miljard euro per jaar is... Maar het was voor partijen toch altijd toch nog wel aantrekkelijker om in verkiezingscampagnes maar aan die luxe regeling vast te houden. En blijkbaar konden we ons dat ook nog permitteren. Nou, ja. dat is nu dus anders. En uh, ja, heel veel mensen die gaan straks de gevolgen van al die bezuinigingen merken. En dan ontkom je daar eigenlijk niet aan om ook deze hele grote post uh, aan te pakken. En voor die maatregel zal nu ook wel meer begrip zijn dan een aantal jaren geleden. Oké, okay, dus afgezien van het afschaffen van de hypotheekrenteaftrek... Uh, ook nog de WW, korter, kilometerheffing, multiculturele samenlevering... weer hoog in het vaandel. Uh, is het een kwestie van voortschrijdend inzicht... of is het eigenlijk gewoon een wanhopige poging om zich een nieuw, of zoals je net eigenlijk zei, oud profiel aan te meten... nu de samenwerking met rechts het CDA zoveel stemmen lijkt te kosten. Ja, ik denk dat het uh, hele idee waarmee het CDA in dit kabinet is uh, gestapt... dat daar nu wel duidelijk van is... dat het toch heel anders uitpakt dan Maxime Verhagen dat had bedacht. He, want hij zei toch immers, we gaan meeregeren. regeren. Daarmee laten we zien dat we verantwoordelijk zijn. We plukken de vruchten van dit uh, beleid. En ondertussen gaan we werken aan herstel en aan een nieuw profiel. Nou, dat, dat werkt dus niet... Gek is dat VVD en PVV er juist wel hun voordeel mee doen... maar dat uh, het CDA weg da uh, zakt naar een bijna onbeduidend niveau. Ja. Uh, nou ja, dat is uh, op zich niet zo vreemd... want dit beleid staat eigenlijk veel dichter bij de VVD en de PVV dan bij het CDA. Maar goed, moet je dat dit dan zien als een soort van voorzichtige manier van het CDA... om dit kabinet de rug toe te keren? Moet de VVD zich zorgen gaan maken... Nou, Het zal in eerste instantie natuurlijk een poging zijn om die partij weer op de been te helpen, om weer een duidelijk gezicht te krijgen enzovoort. Maar uh, het punt is natuurlijk wel, uh, nu worden er al onderhandelingen gevoerd en dat gaat uh, de komende maanden nog wel door. Als er extra bezuinigd moet worden en wat straks in het kabinet een rol zou gaan spelen, met welk CDA zijn wij nu aan het onderhandelen? Is dat met het CDA van Maxime Verhagen, met dat oude verkiezingsprogramma? Of zijn we eigenlijk al aan het onderhandelen met het CDA van mevrouw Pethoom en het strategisch beraad? Mm. Uh, dus met wie maken we de afspraken? Nou, dat geeft een heleboel onduidelijkheid. Het ondergraaft natuurlijk ook de positie van het CDA binnen dit kabinet. Het CDA staat nu slecht in de peilingen, in tegenstelling tot VVD en PVV. Ja, er vallen kabinetten om minder uh, heldere redenen. Famous last words van Hans Andringa, parlementaire redacteur. Dank je wel. Alsjeblieft. Razing Pirates, Nora Jones. Richard Dawkins komt naar Nederland. De Britse evolutiebioloog, vermaard atheïst ook. Die vermaardheid dankt hij mede aan zijn boek The God Delusion... oftewel God als misvatting. Dawkins komt naar de Rijksuniversiteit Groningen... voor de opening van het nieuwe Centrum voor Levenswetenschappen daar. En hij zal er ook een lezing geven. Die overigens al compleet is uitverkocht, dus daar kunt u niet meer heen. Over Dawkins en over zijn boodschap ga ik praten met Han Olf, ecoloog aan de Universiteit van Groningen. Goedenavond, meneer Olf. Goedenavond. En aan de telefoon bioloog Dirk Drouwlands, bekend onder meer van de beagle Reis. Goedenavond, meneer Goedenavond. Drouwlands. Hallo. Goed, meneer Olf, ik begin met u. U haalt Dawkins namelijk naar Groningen. Waarom wilde u hem zo graag hebben? Nou, we willen hem hier graag hebben omdat hij natuurlijk een icoon is voor de evolutiebiologie. Hij heeft daar al decennia lang boeken over geschreven. En is ook iemand die ontzettend goed voor het algemene grote publiek weet uit te leggen eigenlijk waar evolutietheorie nu eigenlijk om gaat. En niet alleen als wetenschap, maar ook waarom het op ons als mensen zulke verstrekkende conclusies heeft... om daarover na te denken. Ja, ja u zegt terecht hij is uh, bekend als evolutiebioloog. Maar goed, de laatste jaren gaat het ook heel veel over zijn boek... Uit, alweer uit 2006, geloof ik. God als misvatting. Um, hoe onderbouwt u die titels trouwens? Nou, hij denkt... Uh, ja, dat... Uh, het idee van geloof iets is wat wij mensen uh, eigenlijk uh, door evolutionaire processen in ons hoofd hebben gezet. En dat eigenlijk dus ook zoiets als geloof eigenlijk het resultaat is van evolutie en natuurlijke selectie. En dat weet u op een intrigerende manier uh, uit te leggen. Ja laten we heel even luisteren naar uh, Richard Dawkins uh, tijdens een lezing. I'm a biologist, and the central theorem of our subject, Darwin's theory of evolution by natural selection. In professional circles everywhere, it's of course universally accepted. In non-professional circles outside America, it's largely ignored. But in non-professional circles within America, it arouses so much hostility that it's fair to say that American biologists are in a state of war. Ja, hij zegt dat de evolutietheorie uh, veelvuldig wordt genegeerd buiten Amerika, maar uh, dat het ook heel vaak bestreden wordt. En dat met name in Amerika biologen uh, zich vaak bevinden in een totale staat van oorlog. Uh, hij gebruikt, meneer Olf, dus het woord oorlog. Zou je kunnen spreken van een soort kruistocht tegen het geloof van Dawkins? Nou, dat denk ik niet, want kruistochten die waren op religieuze gronden uh, geënt, en dat is nou juist iets waar die zich tegenkeert. Dus ik zou het niet zo omschrijven. Nee, hoe zou u het omschrijven? Nou, ik vind het iemand met een grote passie. Die het natuurlijk soms goed heeft en soms fout, zoals uh, veel wetenschappers. Maar dat is wetenschap. Je poneert iets, je kijkt hoe mensen reageren... je kijkt of je collega's tegenargumenten kunnen uh, uh, vinden. En op het moment dat je het met z'n allen eens bent als wetenschap... dan treed je naar buiten en dan probeer je aan het grote publiek uit te leggen wat je hebt gevonden. En daar is hij een hele mooie exponent van. Iemand die dat op een hele goede manier uh, weet te doen. Dat populariseren ook van uh, eigenlijk het wetenschappelijk gedachtegoed... wat ecologen, evolutiebiologen met elkaar allemaal ontdekken. Meneer Drouwlands, u hebt Dawkins van nabij leren kennen... ...toen u beide werkte aan de Oxford University. Hoe heeft u hem leren kennen? Maar vooral tijdens de... ...in Oxford hadden ze zo het... Uh, ...ik weet niet of het nog bestaat... ...maar in die tijd hadden ze zo de traditie... ...van de Oxford Teamy Seminars, noemden dat. Dat was vrijdag namiddag tussen vier en zes... ...werd daar iemand voor de leeuwen gegooid... ...die dan zijn werk moest presenteren... ...en dan werd dan langs, uh, van, langs alle kanten bekritiseerd... En, uh, en hij was daar ook altijd bij, dus dat was eigenlijk de meest, uh, zo heb ik hem het intens leren kennen eigenlijk. Of toch dikwijls bij, niet altijd. Hè. Maar uh, hij was uh, volslagen geen aangename man. Nee? Dus, uh, hij nee, lijkt nee, zo aardig. Maar... Dat weet ik niet, ik heb hem nooit aardig gevonden. Maar ja, ik heb hem natuurlijk vanaf het begin leren kennen, als een echt een bullebak, de wijze van spreken, die ook altijd roept. Dus nooit gewoon praat, maar uh, die, die toen al, dat was ongeveer tien jaar na de publicatie van The Selfish Gene, hè, dus het boek uit 76. Maar dat hij uh, beroemd mee is geworden. Dus toen, toen, toen had hij al zijn verdette status... en hij droeg zich daar ook een beetje naar. Hem. En het verwondert me niet gezien zijn karakter... dat God Illusion bijvoorbeeld zo'n agressief boek is geworden. Want dat zit wel een beetje in hem. Een bullebak. Hij duldt geen tegenspraak. Het, hij, is, het, hij is zo overtuigd van zijn eigen gelijk... dat het uh, bijna onaangenaam wordt bij het moment. Juist. En hoe beoordeelt u zijn bijdrage aan de wetenschap? Ik, ik, ik aarzel eigenlijk uh, om, om hem een wetenschapper te noemen, want je zult nooit uh, wetenschappelijke publicaties van hem tegenkomen. Alleen boeken waarin dat hij um, uh, op een fantastische manier samenbrengt wat zijn denkwerk en, en het wetenschappelijke werk van vooral anderen uh, uh, opgeleverd heeft. In dezelfde Gene bijvoorbeeld, dat wordt op, op een derde van de bladzijden gerefereerd naar het werk van Robert Trivers. Die, die uh, ook nog voor een groot deel een denker was en geen experimenten deed. Maar Edward Wilson, de man van de sociobiologie bijvoorbeeld, die stond uh, een half jaar geleden nog op de cover van Nature met een baanbrekend wetenschappelijk artikel. Dat zul je van Dawkins niet zien. Ja. Dawkins is een fantastische populariseerder, heeft ook originele ideeën gehad, maar heeft, uh, heeft, uh, heeft heel weinig wetenschappelijk werk gedaan, om het zo te zeggen. Meneer Off, um, uh, de heer Droulans aarzelt hem een wetenschapper te noemen. Oei. Ja, ik niet. <laughs> ik vind hem zeker een wetenschap. Kijk, de wetenschap is een heel rijk spectrum van mensen... waar sommige mensen heel goed zijn in het doen van lab-experimenten... andere mensen theorie ontwikkelen... en weer andere meer mensen zich met synthese en communicatie... en publicaties naar het brede publiek binnenhouden. Dat is eigenlijk een gradiënt. Je kan daar niet echt een scherpe grens trekken en zeggen van... nu schrijf je een populair boek en dus ben je geen wetenschapper meer. Dat zou misschien die best zijn. Ik denk van wetenschappers mag ook in deze tijd steeds meer gevraagd worden... dat ze en nieuwe ideeën... Hebben, maar ook dat ze zich naar de maatschappij richten. Dat ze voortdurend uitleggen waarom wetenschap zo belangrijk is... en waarom de maatschappij dat zou moeten weten en daarvan profiteert. Ja, maar ik geloof dat u daarover eens bent... dat hij heel goed is in het populariseren van de wetenschap in elk geval. Toch, meneer de Roulands? Ja, absoluut. Ja. Het, is, het, is, het is outstanding hoe dat hij dat doet. Hij heeft ook, enfin, heeft ook een, een gezonde commerciële instelling om het te doen. Hè. Gezien de titels van zijn boeken en de manier waarop hij ze mm -hmm. promote. Ik, ik vind het... Wat ik bijvoorbeeld uh, hem verwijt, is dat hij niet mee evolueert met hetgeen dat er in zijn eigen discipline gebeurt. Ik heb hem twee jaar geleden nog eens geïnterviewd en ik liet daar uh, uh, het idee vallen dat... Uh, um Fred Dawkins is van, vanuit zijn karakter de perfecte exponent van zijn, dus zijn selfish gene. Hè. Hij is zeer egocentrisch ingesteld, dus hij past perfect in het concept van zijn boek uit 1976. Maar de evolutiebiologie is toch stilletjes aan terug uh, andere aspecten van de selectie, zoals de groepselectie, uh, aan het ernstig nemen. En toen had ik hem daarop wezen dat Edward Wilson bijvoorbeeld, hè, dus, uh, zijn, zijn collega, uh, wetenschapper en populariseerde in dit geval, uh, toch stilletjes aan begint naar die neiging te gaan, zegt hij van: Ik denk dat hij aan het dementeren is. Zijn antwoord daarop. En, en uh, bedoel, hij wou daar zelfs niet over in, op ingaan op dat verhaal. Dus hij blijft wel een beetje steken in zijn eigen verhaal van 30 jaar geleden. Ja, het is natuurlijk wel uh, erg, meneer Olf, dat een evolutiebioloog niet mee evolueert met zijn eigen uh, uh, vakterrein. Nou kijk, ik ben het, met het trouwens steeds dat het geen uh, actief praktiserende wetenschapper is in de zin van mm. iemand die nu met experimenten of modelvorming in het lab bezig is. Maar het is wel iemand die in zijn werk ook een hele sterke evolutie heeft doorgemaakt. En altijd heel erg consistent is geweest in zijn ontwikkeling van zijn ideeën. Dus ik ben, ik, het is geen one-trick pony. Niet iemand die destijds iets heeft gepopulariseerd en daar nu opteert. Maar het is iemand die een heel consistent gedachtegoed heeft. En eigenlijk langzamerhand, ja, eigenlijk een, een hele simpele gedachte heeft. Zoals die door Darwin uh, zijn geformuleerd, wat hij ook zelf steeds toegeeft. En eigenlijk kijkt van, hoe ver kun je daar nu mee komen? Als je de logica van de redenatie en, en, uh, nu uitbreidt en kijkt en, en dat van toepassing verklaart op menselijk gedrag, op uh, zaken als geloof, op, op uh, zaken met alternatieve geneeswijze. Uh, hoe ver kun je daar nu mee komen en wat concludeer je daar eigenlijk uit? En, en eigenlijk de boeken die hij geschreven heeft, ook die God Illusion, dat is eigenlijk een heel logische consequentie van de... Van, van de argumentenontwikkeling die hij eigenlijk die decennia ervoor heeft, uh, heeft doorgemaakt. Dus ik zie die ontwikkeling duidelijk wel. Oké, okay, nou daar verschilt u dan duidelijk van mening over. Ik wil heel nog graag weet, even weten op de valreep, um, uh, waar zijn lezing morgen over gaat in Groningen. Nou, uh, Dawkins is iemand die altijd probeert eigenlijk ja, tot, tot, de, tot de kern van de zaak door te dringen. Dus uh, hij probeert altijd eigenlijk het probleem in kleinere stukjes uiteen te rafelen... en die stukjes weer uiteen te rafelen. Dus uh, Darwin is natuurlijk een belangrijke inspiratiebron voor hem. Dus hij gaat terug naar Darwin en gaat kijken naar de tijdgenoten van Darwin... en zegt van nou, wat waren nu de mensen en de ideeën en de ontwikkelingen in die tijd... waar Darwin weer zijn inspiratie aan ontwikkelde. Dus het is ook iemand die ja, goed beseffen heeft hoe wetenschapshistorie ook wel degelijk credit gegeven aan waar ideeën vandaan komen. Ja. Meneer Droullands, vindt u dat interessant genoeg om morgen naar Groningen af te reizen? <laughs> ja, uh, ja, uiteraard. Ik blijf daar ook een, uh, een fascinerend figuur vinden, hè, maar het is een beetje ver. Maar, uh, gaat u erheen naar zijn lezing? Nee, nee, het is te ver. Het is te ik, ver. Ik, ik, ik heb het ook pas gisteren gehoord dat het was, er was, dus ik krijg het niet meer in mijn agenda En ik heb gehoord dat het uitverkocht is. Dus, ja, dat klopt. Het is helemaal uitverkocht, he, meneer, meneer Oof. Dat klopt toch? Ja, kan dat kan meer in. Nee. Oké, okay, nou goed, dan uh, rest ons niets anders dan op basis van dit gesprek, gesprek onze eigen oordeel te vormen en misschien zo nu dan eens een boek van uh, Dawkins ter hand te nemen. Hartelijk dank, Han Oof en Dirk Drauulands.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 Time in een Bottle, Jim Crouchy. Kunnen antidepressiva geweldsuitbarstingen veroorzaken? De rechtbank in Groningen wil antwoorden op die vraag, bleek vandaag. Voordat hij verder gaat met de behandeling van de dubbele moordzaak in Buffalo vorig jaar. Die kreeg heel veel aandacht. Een man sloeg zijn vriendin dood en op de vlucht die volgde schoot hij een politieman dood met diens eigen wapen. Over die vraag of antidepressiva geweldsuitbarstingen kunnen veroorzaken ga ik praten met professor dr. Harold Merkelbach, hoogleraar psychologie aan de Universiteit van Maastricht. Goedenavond. Goedenavond. Ja, de dader in deze zaak slikte antidepressiva, seroxat, als ik het wel heb. Wat is er bekend over een eventueel verband tussen het gebruik van seroxat en agressie? Ja, we weten daar niet al te veel vanaf. Uh, wat we wel weten is dat in een aantal gevallen het, het tot, tot impulsief gedrag komt, en tot geagiteerd gedrag, rusteloos. Maar hoe vaak dat nou precies voorkomt en of dat kan uitmonden in, in ernstige delicten... zoals hier aan de orde, dat weten we eigenlijk niet precies. En, en het is goed om daar verder onderzoek naar te doen. En in die zin is het de besluit van de rechtbank om daar nou eens goed naar te laten kijken... is een heel wijs besluit... Ja, want ik begrijp uit uw woorden dat er wel wat vaker zaken zijn geweest... waarbij het ja. gebruik van antidepressiva een rol speelde. Ja, we hebben in afgelopen uh, jaar hebben we in Nederland vier van de zulke gevallen gehad. Vier van zulke gevallen waarbij het dan zo was dat uh, er een, een verdachte was... Uh, die een de ernstige delict werd gelegd. Waarbij ook duidelijk was dat die verdachte het gedaan had. Daar was verder geen enkele discussie over. Ja. Maar waarbij dat delict dan min of meer out of the blue kwam. Uh, plotseling. Uh, waarbij de verdachte ook geen, uh, geen, geen uh, justitiële voorgeschiedenis had. Een blanco strafblad had. Onverklaarbaar en de, verder. Onverklaarbaar. Ja. En, en ja. Dan, dan ga je toch in de richting denken van... Uh, van, van Medicatie, met name antidepressieve medicatie. Ja. En gaat dat, geldt dat dan alleen voor seroxat, uh, zoals in dit geval? Of, uh, geldt nee, het geldt eigenlijk voor die hele groep. Ja, het geldt ja. voor de seroxat. Voor de uh, dat, dat speelt een rol in drie van de vier gevallen waar, waar ik het net over had. Maar het geldt ook voor Prozac. Het geldt voor lafaccine. En dat zijn allemaal medicijnen die tot de groep behoren van de zogenaamde. Uh, in jargon worden ze dan genoemd SSRI's. De selectieve serotonine reuptake inhibitors. En dat is een heel moeilijke aanduiding. Maar wat die medicijnen doen, uh, om het heel kort te zeggen is dat ze een bepaalde neurotransmitter, een bepaald stofje in het brein krikken ze op. De nice. gedachte is dat mensen die depressief zijn, die hebben een tekort aan dat stofje. Nou, in die medicijnen die krikken dat stofje, serotonine genoemd, krikken ze op. En en het effect daarvan is dat uh, aanvankelijk uh, de mensen wat meer geactiveerd worden. En pas later treedt de stemmingsverbetering in. Dus het, het gaat in twee golven. Eerst worden ze geactiveerd, raken ze geactiveerd. Mm. En in tweede instantie, na een paar dagen, wordt de stemming wat beter. En het idee is nu, de hypothese is, dat, dat die, die eerste paar dagen... waarin mensen vooral geactiveerd zijn, maar waarbij de stemming nog steeds gedrukt is... nog steeds depressief is, dat dat een fase is die heel gevaarlijk zou kunnen zijn. En waarbij yes. mensen dan ook eh, geweldsuitbarstingen eh, kunnen krijgen. Wat mij zo is dat u dus zegt dat het vaker is voorgekomen... althans dat er vaker is voorgekomen dat er, dat er vraagtekens uh, over waren... Juist. en dat het dan dan nooit uh, onderzoek naar gedaan is. Ja, de, de reden daarvoor is um, dat het een. een kijk, het, we praten in feite over een bijwerking. Het gaat in feite over een paradoxaal effect van een medicijn. En u moet toch nu achterhoofd houden dat in Nederland een paar honderdduizend mensen, geschat wordt 800.000 mensen, antidepressieve medicatie gebruiken. En het merendeel van die mensen uh, vertoont helemaal geen neigingen, nee. geen gewelddadige neigingen. Uh, en en het, het, het fenomeen waar ik over praat, die, die rusteloosheid, dat geagiteerd gedrag, dat impulsieve gedrag, dat is bij een paar Procent van, van de gebruikers is dat beschreven. Dus dat maakt het ook heel erg moeilijk om dat fenomeen te bestuderen... juist omdat het zo'n laagfrequent fenomeen is. Dat begrijp ik, maar als er sprake is van een bijwerking... en dat is in feite erkend, dan zou je toch in elk geval verwachten... dat de fabrikant dat bij de bij, in de bijsluiter zet. Nou ja dat, ja, dat gebeurt nu wel en dat moeten ze ook wel doen... Ja. op last van allerlei instanties. Mm. Maar aanvankelijk uh, hebben, de, heeft de farmaceutische industrie... toch heel vaak uh, dit type bijwerking over het hoofd gezien. Um, en, en omdat men er simpelweg geen rekening mee hield. Dat, dat die rusteloosheid, dat geagiteerd gedrag... in jargon wordt het akatezie genoemd... dat dat zou kunnen voorkomen bij dit type medicatie. Ja. En er zijn ook wel mensen die beweren, boze tongen... die beweren dat de farmaceutische industrie heel goed uitkwam... om dat vooral maar over het hoofd te zien. En er zijn ook wel aanwijzingen voor dat in sommige gevallen... de farmaceutische industrie er wel weet van had, maar het gewoon niet melden. Juist, dus die boze we, tongen en, hebben gelijk eigenlijk? Nou ja, in, in, in elk geval in Amerika... Zijn daar wel aanwijzingen voor? Moet je, is dat een serieus te nemen verhaal? Ja, ja. ja. ja u, u verwijst nu naar Amerika. Het bedoeld is natuurlijk, het zijn allemaal uh, medicijnen... die niet alleen in Nederland worden gebruikt. Uh, zijn er, zijn er uh, voorbeelden van in het buitenland of, uh, dat men daar anders mee omgaat? Um, dat men er anders mee omgaat. Nou, ik, ik ken één Australisch geval waarin er ook sprake was van het gebruik van seroxat en vervolgens uh, uh, een moord. En, en, en in dat geval heeft een Australische rechtbank besloten dat het inderdaad zo was dat de moord geweten zou kunnen worden aan, aan de medicatiegebruik. En die persoon die is vrij uitgegaan, ja. die verdachte. Ja. Uh, dus en dat laat zien dat, uh, in dat er in elk geval wel juristen zijn die het heel serieus willen nemen in dit verband. Ja. Nou zijn er ook onderzoekers die zeggen miljoenen tevreden gebruikers. Uh, um, um, do, do, do, do het niet, onderzoek het niet. Ik bedoel, straks gooien we het kind met het badwater weg... en dan kunnen al die miljoenen tevreden gebruikers fluiten naar hun medicijn. Nee, dat is een naïeve opvatting. Um, het, het is natuurlijk wel zo dat, dat allerlei mensen baat hebben bij antidepressieve medicatie... En zeker de mensen met ernstige depressieve symptomen... die kunnen daar heel veel profijt van hebben, van, van dit soort medicijnen. Maar de specialisten zijn het er inmiddels wel over eens... dat er gewoon te veel mensen die medicatie gebruiken. Ik noemde het al, in Nederland hebben we 800.000 gebruikers van die medicatie. Dat zijn er een paar honderdduizend te veel. Daar zijn alle specialisten het zo'n beetje over eens. Het heeft ermee te maken dat huisartsen op veel te grote schaal... deze medicatie voorschrijven. En dan vervolgens niet goed die patiënten in de gaten houden. Niet goed deze patiënten monitoren. Ja. Zou het misschien moeten zijn dat die huisartsen dat ook, uh, dat ze dat niet meer moeten voorschrijven dat je het alleen nog maar door specialisten moet laten voorschrijven Nou ja, dat is wat men in Engeland uh, zegt in Engeland zegt men, van veel van deze medicatie daar kunnen toch zo'n uh, vervelende, nare bijwerkingen uh, uh, optreden dat moet je in handen leggen van psychiaters die zijn er goed voor uh, opgeleid uh, en dan moet je vooral zorgen dat die psychiaters uh, de richtlijn krijgen om die medicatie voor te schrijven aan de ernstige gevallen ja. en de minder ernstige gevallen ja, die kun je behandelen met gedragstherapie en daarvan is bekend, uh, van gedragstherapie, dat het de mensen met, met milde depressieve symptomen, heel erg goed kan helpen. Ja, goed, terug naar die rechtbank in Groningen. Die wil dus nu onderzoek. Um, um, als ik u nou heel goed beluisterd heb, dan is dat nog niet zo makkelijk. Is het mogelijk om een helder antwoord te krijgen op die vraag... in hoeverre seroxat uh, die geweldsuitbarsting heeft kunnen veroorzaken? Ja, nou kijk, zoals ik het nu begrijp... heeft de rechtbank in Groningen... Uh, denkt in de richting van een literatuuronderzoek. En de, als ik het goed begrijp, dan heeft het Openbaar Ministerie... daarvoor gesteld om het Nederlands Forensisch Instituut... de opdracht te geven om alle literatuur daarover... eens om een rijtje te zetten. Mm. Nou ja, dat, ik, ik kan me voorstellen dat dat wel wat inzichten oplevert. Dat dat zoden aan de dijk staat. Vraag is wel of nou uitgerekend het Nederlands Forensisch Instituut... de, de aangewezen instantie is om dat te doen. Hoe lijkt mij ook zo... wel goed voor dat doel. Nou nee, ik ben niet echt specialist op dit terrein. Maar er zijn hele goede psychofarmacologen in Nederland... die zouden dat veel beter kunnen dat Nederlands-Frens Instituut. Maar wat mij eigenlijk een veel beter idee lijkt, dat is wat uh, men gedaan heeft in de zogenaamde Harkema-zaak. In de Harkema-zaak uh, uh, was er ook een verdachte die uh, een moord en een poging tot moord te lasten werd gelegd. En, en waarbij ook sprake was van serokstadgebruik. En in dat geval heeft uh, de, uh, het Hof in Leeuwarden heeft gezegd: van nou laten we dat nou eens op een meer experimentele manier onderzoeken. Mm. En uh, de, de verdachte die krijgt op dit moment, op sommige, in, in sommige tijdstippen, krijgt die dat middel. Xerox toegediend, op andere momenten krijgt hij placebo toegediend. En onderzoekers ja. kijken nu of dat middel, als hij dat toegediend krijgt... of dat die paradoxale reacties teweeg brengt. Of die man ja. daar geagiteerd van raakt. En dat lijkt me nou een hele goede zinnige benadering... om dit probleem op te lossen. Daar moet de verdachte in kwestie wel toestemming voor geven. Nemen. Ja, natuurlijk. Ja. Maar ja. dat is natuurlijk ook een zijn belang. Overigens, ja. en dat wil ik toch ook nog wel even aantekenen... het lijkt ook een beetje een mode te worden... om in het geval van hele zware delicten... dat de verdediging dan zegt van ja, dat komt... Omdat dat mijn cliënt medicatie heeft geslekt. En daar moeten we natuurlijk wel voor uitkijken. Dat dat niet een, een, een al te makkelijke weg uh, wordt... om, om uh, zeg maar, uh, ernstige uh, overtredingen te verexcuseren. Dat mag duidelijk zijn. Harald Merkelbach, hartelijk dank. Ja, graag gedaan. There is a house in New Orleans They call the rising sun It's been the run of many more girls You got I'm one You got I'm one You got I'm one House of the Rising Sun, Tracy Chapman Het is vijf voor twaalf. Tijd voor poëzie. Ik geef het woord aan collega John Jansen van Galen. Bij een glas wijn en een knappend haardvuur selecteerde het oog 20 gedichten uit de 100 beste van de duizenden inzendingen voor Turing Nationale Gedichtenwedstrijd 2011. En u hoort nu bij monden van dichter Rob Schouten nummer 9616. Mysticus. Mijn vriend Vee, die aflaten in dozen verkoopt, die, mits afgerekend, de hemel garanderen, vertelde. Op dezelfde dag dat ik smorgens wakker werd... in het besef van een goddelijke aanwezigheid... hoe mooi hij mijn gedichten vond. Die toevalligheden, daar geloof ik niet in. Geestig? Ja, dat is een geestig gedicht. Hè? En ook uh, die combinatie van, uh, uh, laten we zeggen... mercantiele inslag aflaten, verkopen... en uh, de, de goddelijke aanwezigheid die de dichter zelfs ochtends uh, voelt... Heeft iets uh, grappig, paradoxaals. Ik moet wel zeggen dat ik in de slotregel me even afvroeg: wat, wat bedoelt hij nou eigenlijk? Die toevalligheid, daar geloof ik niet in. Wil hij daarmee zeggen van het is geen toeval, die dingen die kunnen samengaan? Ik proefde er ook iets van: het is wel toeval dat deze dichter of deze vriend mij uh, vertelt dat hij mijn gedichten mooi vindt en dat ik s ochtends een goddelijke aanwezigheid voel. Maar soms heb je bij gedicht dat ze twee kanten op kunnen en dat heeft dit gedicht volgens mij. Ja, Mysticus is de titel. Mysticus, ja. ja. Nou, dat is natuurlijk ook typisch een titel die uh, alle kanten op uh, lijkt te wijzen. In de mystiek staan dingen helemaal niet vast. En wat dat betreft uh, is dit gedicht ook een, uh, qua inhoud een uh, passend mystiek vers. Ja. Oké, okay, dank Rob Schouten. Dit was gedicht 9.616. En morgen is er weer een nieuw gedicht. En dan wordt de uitzending gepresenteerd door Pieter van der Wielen. Een goede nacht. De te